Dan nog het weer. Eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking. Elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Guddy van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij knopend Hoevenlaken. 2 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdrieuw en Geldermalsen. 12 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knoop het Empel bij te omrijden via Waalwijk over de A59 en de A27. Dan nog een korte file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Sliedrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 family and girls. Heel veel zomerhit dit is ZFM Zandvoort. Unpause drive Met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Oh, ja. Oh yeah ja. is een is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 Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Aster al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho senza fiato, l'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata.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 scusa in fondo scusa tu che stai ma Me veneta una pensata nella tana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 Met een zetje van zon, zee, zandvoort en zomerhits. Uitje tot mijn selecta, ta, ta, ta, ta, ta.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 Prang preng Elon. Prang preng olasie. Ola diep, Het is pang, ja Ik ben streng, man, het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, neko, you're no quiero. Hangen met mensen, scero. Hier, neem een spaanse troep. Nee, spraans, donde staat mijn dinero. Bin als notjes en tot ziens. Vet veel nooit vriend. Los gezellig, donde staan genietos.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 Claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo, spaso voy a soy so, for the house chorizo, boca con manjejo, that is fabajejo, el anos del diablo, that is the costa de eso, el anos del diablo, that is the costa de eso, yo quiero snifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer out.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 la Supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, get spanish, show spanshown, get spanshown, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, get spanish, show spanshown, get spanshown, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent, get spanish, show spanshown, get spanshown. Yes, this is a terror friend of I'm trying to use their thing to know only stage in around town. I need the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 Gifted animator, one for the now and a living for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the badlands, she was saving the best for last.